9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het verbod op ritueel slachten zal ertoe leiden... dat moslims hun vlees uit België en Duitsland halen. Ook illegaal slachten zal toenemen. Dat zeggen gemeenteraadsleden die een grote islamitische achterban hebben. De NOS deed onderzoek onder ruim 200 raadsleden... met een islamitische achtergrond van verschillende partijen. De raadsleden merken groot onbegrip over het verbod op onverdoofd slachten... Ze zijn bang dat de partijen bij de volgende verkiezingen afgerekend gaan worden op het slachtverbod. Er zijn ook raadsleden die verwachten dat deze kwestie de weg vrijmaakt voor een nieuwe islamitische partij. De Eerste Kamer behandelt het verbod op 13 december. CDA-fractievoorzitter Van Haarsma Buma vindt dat partijgenoten moeten ophouden met klagen over de samenwerking met de PVV. In een interview met de Telegraaf roept die critici op om zich neer te leggen bij de voorkeur van de meerderheid binnen de partij. Deze week toonde oud-minister Veerman zich ontevreden over de gedoog coalitie met de PVV. Al eerder uit de verschillende prominenten, onder wie Herman Wijfels kritiek. Buma vindt dat daardoor het beeld blijft bestaan dat het CDA verdeeld is. Hij wijst erop dat het besluit tot samenwerking met de partij van Geert Wilders democratisch is genomen en dat de partij met dat besluit verder gaat. Hij wil niet steeds opnieuw een discussie daarover voeren. De Saoedische kroonprins Sultan bin Abdul Aziz is overleden. Hij was een halfbroer van koning Abdullah. De Saoedische televisie maakte bekend dat hij in het buitenland is overleden. De kroonprins kampte al langer met gezondheidsproblemen. De leeftijd van prins Sultan is onduidelijk. Hij was ergens in de tachtig. De kroonprins in Saudi-Arabië wordt traditioneel aangewezen door de koning. In een poging tot modernisering heeft de huidige koning Abdullah... een commissie voor de opvolging in het leven geroepen waarin hij en zijn tientallen broers, halfbroers en neven zitting hebben. Waarschijnlijk wordt prins Nayef ook een halfbroer van Abdullah de nieuwe kroonprins. Het weer, veel zon, het wordt een graad of elf. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen, welkom bij Lekkerweg in eigen land. Kom in de herfstvakantie naar Paleis het Loo in Apeldoorn en geniet van de tentoonstelling Oranje Boven. Honderden voorwerpen herinneren aan feestelijke gebeurtenissen rond het Koninklijk Huis. Nu geliefd bij verzamelaars. De tentoonstelling is geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 5. Meer informatie op paleishetloo.nl kom op vrijdagavond 28 oktober naar het legermuseum en beleef de tweede Delftse museumnacht. Griezel mee in de spookzone, huiver achter de dikke museummuren bij de spookverhalen van de verhalenverteller en bekijk de spectaculaire vuurshow. Kijk voor meer informatie op legermuseum.nl. Museum De Fundatie in Zwolle toont dit najaar twee bijzondere tentoonstellingen. Meer licht, samengesteld door NRC-journalist Hans den Hartog-Jager... over het sublieme in de hedendaagse kunst. En van Albrecht Dürer en Thomas Akempis. Kunst en handschriften uit de tijd van de moderne devotie. Kijk op museumdefundatie.nl. U kunt alles nog eens nalezen op lekkerweg.nl. Ik ben Bas Haring en ik ben niet voor niets filosoof.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 4 minuten over 9. Welkom terug bij het eerste volledige uur van de nieuwshow. Wat gaan we doen? Over ruim een kwartier een vooruitblik op de eerste democratische verkiezingen in hele lange tijd morgen in Tunesië. Noord-Afrika-kenner Paolo de Mas praat ons bij over de gang van zaken in de Arabische lente. En daarna aandacht voor het boek De lange leegte van Herman Sandman. Een boek vol verhalen over het leven in Oost-Groningen. En hoe is het om op te groeien in dit bijna. Vergeten stukje Nederland. We sluiten dit uur met een onderzoek naar het IQ van het brein van tieners. Dat blijkt namelijk veel minder stabiel te zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Hersenonderzoeker Jelle Jolles gaat het allemaal uitleggen. Maar we beginnen met een nu al spraakmakende biografie. I'm going to destroy Android. Deze woorden vallen te lezen. In de binnenkort wellicht best verkochte biografie van het jaar. Na de dood van Apple-icoon Steve Jobs... steeg de vraag naar het maandag te verschijnen boek... met meer dan 40.000 procent. Over die biografie en de strijd van Jobs tegen Google... en nog allerlei andere dingen. Gaan we praten met journalist Francisco van Jolen. Goedemorgen, Francisco. Goedemorgen. Nicole. Ja, wat, Je hebt hem natuurlijk al gelezen. Ja, of, helemaal. <laughs> he, van begin tot eind. Nee, hoor. Nee, maar je weet wel meer dan uh, Ik dan heb dan wat dan de dingen verzameld. Tynsamelt. er zijn Amerikaanse media die hebben hem van tevoren mogen lezen. En de ding telt 600 pagina's. Het beslaat zijn hele leven. Met, het gaat eigenlijk helemaal niet zoveel over techniek. Hè. Het gaat meer over van wie die nou is. Tot en met allerlei details. Bijvoorbeeld moet je je voorstellen. Ze hadden Apple opgericht. Uh, Steve Jobs is 22. Hij heeft natuurlijk helemaal geen verstand van manager. Uh, van een bedrijfleider. Dus ze trekken een CEO aan. En wat probeert die CEO bijvoorbeeld bij Steve Jobs voor elkaar te krijgen? Dit soort details staan erin. Dat hij wat vaker in bad gaat. Is niet gelukt, trouwens. Ah, Echt waar? <laughs> Is niet gelukt. Nee, ja, je kan je dat ook wel voorstellen. nerd. Ja, nerd. Dat zijn niet de mensen die zeggen: die hygiëne op de grote topprioriteit hebben. Ze. Wel, dat, geweldig waarom detail. zou je je wassen? Dat kost maar alleen maar tijd. Hè? Je kan ondertussen ook andere dingen gaan doen. Dus ja, dat soort dingen staan erin. En dit, dit, dat is wel uh, aardig. Dat geeft een aardig insightje. Ook bijvoorbeeld wat de jobs toch is voor een man dat hij bijvoorbeeld gewoon tegen Obama zegt uh, als jij zo doorgaat, uh, word jij gewoon uh, nooit, nooit herkozen als president. Je, je, jij zal de president worden van de enige, ene termijn. Uh, nou, dan moet je toch wel... Uh, hij was teleurgesteld in Obama. Ja, hij had een dineetje met hem. Moet je dus voorstellen, ook al... Dat hij dus eigenlijk niet naar het diner wilde gaan. Hij was uh, naar San Francisco zou het diner hebben met Obama. Omdat hij niet door Obama persoonlijk was uitgenodigd. Dus dat moest eerst even geregeld werden. Toen ging hij erheen. Bemoeide hij zich natuurlijk ook met het menu. Er uh, de, de ontstond discussie over wat er het toetje moest zijn. Het lijkt wel Johan Krijg. Ja, ja, echt, echt microcontrol, all over. Dus uh, en uh, nou ja, waar werd hij bij Obama gek van? dat kan je ook wel voorstellen. En dat zegt ook wel wat van, uh, van over jobs. Hij is met Obama aan het praten en hij zegt: ik word er helemaal gek van. Jij bent alleen maar bezig met wat niet kan. He, elke keer zei hij van laten we dit gaan doen of waarom doe je dat niet. En dan ging Obama uitleggen zoals wel meer politici doen. Ik moest erg denken aan meneer Hans Dijkstal. Die kon het ook altijd he, uitleggen waarom dingen niet konden. Nou Daar, moet je, daar ga je, krijg je mensen natuurlijk niet enthousiast over. Hij zegt ik wil weten dingen die, die wel kunnen. Dat is interessant. Dus, daarom Steve zei die, Jobs voor president. Doorgaat, ja, dan, uh, maar hij heeft uh, die verhalen dus verteld aan zijn biograaf. Ja, Walter Isaacs, uh, zeg ik, ja, Isaacson. Niet ja. uh, de eerste beste biograaf. De andere biografie die heeft geschreven is van Einstein en Frank. Franklin, dan weet je ongeveer in wat voor categorieën we hier zitten te praten. Uh, topman van de CNN en uh, van de Time Magazine. En daar uh, heeft hij uh, meer dan 40 gesprekken mee gevoerd. Tot een paar weken voor zijn dood. En hij heeft eigenlijk alles verteld wat er te vertellen, vertellen valt. En allerlei rare anekdotes. Ook wel dingen waarvan je denkt toch bijvoorbeeld: zijn vader. Hè, we weten allemaal, de meeste mensen weten wel. Uh, hij is Hij heeft zijn biologische vader nooit ontmoet. Dat is dus niet waar. Hij heeft gegeten. In het, het, is net, het is net een roman. Hij heeft gegeten in het restaurant van zijn vader. Zonder dat beide dat wisten. Het is net een Griekse tragedie. Hè? Dus de, ja, Die vader die heeft hem bediend. Die heeft ook later tegen zijn zus gezegd. Weet je wie hier een keer gegeten heeft? Steve Jobs. Niet wetende dat dat zijn zoon was. Ja, ja dat, dat, uh, dat vind ik toch wel. Dat is een film. Ja, het het mooie is, dat is gewoon is een Amerikaanse film. <laughs> het mooie is, en dat vind ik wel bijzonder, dat hij dus veertig gesprekken met die biograaf heeft gehad. En duidelijk maakte: joh, uiteindelijk schrijf jij eh, het boek. Je gaat maar doen wat je wil. Ik hoef het even van ja. tevoren niet te lezen nee. en de groeten verder. Hij heeft hem de vrije hand geven. Ja. Maar dat is wel bijzonder. Er is bijna niemand die dat doet. Nee, maar dat zegt ook wat over jezelf. Misschien wist ja. hij, hij wist op dat moment waarschijnlijk dat hij niet zo lang meer zou leven. Dus. Of had dat er niks mee te maken? Geen idee. Ik kan niet zeggen wat, het, wat voor overwegingen daarmee mee spelen. Ik weet wel dat hij. Uh, ja, ook over die ziekte trouwens. Eh, ja. Dat blijkt ook uit het boek. Dat, hij, dat wisten we trouwens al eerder. Dat hij dus. Uh, hij kreeg te horen dat hij ziek werd. En hij weigerde geopereerd te worden. Hij weigerde behandeld te worden. Hij heeft eerst allerlei uh, andere alternatieve methodes uitgeprobeerd. En daar heeft de... hij nu spijt van? Uh, nou ja. Dat, ik, nu heeft hij geen spijt meer, want ja. hij is volgens mij vrij dood. Maar, uh, de, in, die, in dat boek bedoel dat ik? Boek, ja. Nee, want, ja, dat is moeilijk om, volgens mij, om te kennen, erkennen dat je daar spijt van hebt. En artsen zeggen ook wel, ja, dat komt bij meer mensen voor. Hè. Een mensen die, die, uh, die diagnose kanker krijgen willen niet meteen tot drastische behandeling overgaan. Hij keek er erg tegenop dat er uh, is lijf gesneden zou worden. En dat heeft negen maanden geduurd. Andere artsen zeggen wel, ja dat is al een, een lange tijd. Er had in de tussentijd nog wel wat kunnen gebeuren. Ik zei in het begin, I'm going to destroy. Android, nou dat is, is voor veel mensen heel belangrijk. Hè? Die strijd tegen Android, vind ja, jij dat ook in dat boek? Uh, nou, het gaat meer over dat die, ja, ik vond het eigenlijk niet zo. Nou ja, wat wel. Jij even ik, uit wat Android, Android is. Android is het concurrerende systeem, dat is van Google. Dus je hebt de Apple voor de iPhone, de, de, de, de app, je hebt de Apple iPhones, en je hebt een besturingssysteem voor de andere telefoons. Uh, dat is Android. En je hebt ook nog Nokia. Dat is eigenlijk de grootste. Maar die is aan het wegglijden. hij in. En daar verwachten we niet zoveel meer van. Dus Android, Google. Daar gaat het om. En uh, je moet je voorstellen. De topman van Google heeft in de top van Apple gezeten. De commissaris Tijken, was hij. Dus die is daar op een gegeven moment weggaan. En toen lanceerde uh, Google de Android. En ja. En dat zouden we kunnen zeggen. Dat is een broertje van de Apple iPhone. Als je er naar kijkt. Dat zijn dezelfde ideeën. Dat zijn de... En toen zei hij. Dit is hij werd woest. Hij zei van. Dit is, ze hebben het gewoon ja, Gejaagd. En ik ga je kapot maken. Dus ja. hij zei tegen Google. Ik ben niet geïnteresseerd om deze zaak uh, te settelen. Om daar, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, te uh, schikken. Te schikken, ja. He? Dus ik ga je gewoon, al kost het me. Al gaat heel Apple eraan kapot, ik ga je kapot maken. Dit hier kom je niet meer weg. Nou ja, dat is een beetje zeg maar, dat macho-gedrag van die. Uh, van dat soort topmannen die dat dan aan elkaar laten weten. Um, en, maar het is wel opvallend dat hij daar zo doorgepakt werd. En dat hij daardoor gegrepen wordt. Ook omdat natuurlijk Apple zelf ook nog wel eens beschuldigd van stelen. Van, van ideeën. En je moet zien hoe... Als je de rechtszaken gaat, Want er worden nu veel rechtszaken aangespannen. Hoe ver dat dan ook terug gaat. Ze hebben nu iemand gepakt. die dan brengen ze een rechtszaak naar voren. Die zeggen ze... Ja, hij heeft die idee gestolen. Want hij werkte van 1992 tot 1993 bij ons. En daar werden dan die ideeën eigenlijk al ontwikkeld voor de iPhone. Ik denk dat dat wat overdreven is. Maar goed, daar... Dus dat is een schering in inslag in die wereld. Dat mensen... Een tijdje bij een bepaald bedrijf werken en bepaalde kennis weer neen, meenemen. Ja, naar het nou volgende ja alles uit om kennis natuurlijk. Het, wat in dit vertrouwen moet je misschien ook Apple, kijk, een bedrijf als Microsoft uh, uh, uh, verwerven patenten. En wat doen ze? Philips doet het ook. Die verkopen die patenten weer, of tenminste, die licentiëren dat. Hè. Je kan het ervoor betalen, kan je gebruik maken. Apple verwerft patenten om te zorgen dat anderen die kan maar namaken. Dat is eigenlijk gewoon dat, ze Zij verzinnen tapen, uh, patenten. Ze maken speciaal patenten om te zorgen dat de concurrentie dingen niet. Kan ook kan doen. En wat Jobs daarover zegt is: ik wil niet dat andere uh, prullaria gaan maken gekoppeld aan mijn systemen, want daar leiden mijn systemen ook van. Ja, en hij, nou ja, hij heeft minachting eigenlijk voor oh. dat soort dingen. Hij, vindt, uh, hij is natuurlijk iemand die zo'n control freak is. Met control freaks hebben minachting voor mensen die dingen op een andere manier doen. Ja. Ik weet niet of, of dat al in die voorpublicaties zit, maar realiseerde hij zich eigenlijk uh, dat hij af en toe wel als een bloedhond te keer ging, ook binnen zijn eigen bedrijf? Ik weet niet welke van de 600 pagina's te overgaan. Maar uh, <laughs> ik ben dit niet tegengekomen. Ben, dat is mij in ieder geval niet opgevallen als, uh, als, uh, als opvallend iets. Uh, wat, ik geloof niet dat het hem dat ook vreselijk interesseert. Of, uh, maar misschien heb ik het over het hoofd gezien. Hij was wel bezig, blijkt uit het boek, uh, dat met zijn opvolger, hè? Ja, hij heeft, hij, toen, toen hij realiseerde dat, hij, dat zijn leven eindig was, zeg maar. toen hij, dat realiseerde hij overigens al heel vroeg. Hè. In het boek staat ook dat hij al als tiener ervan uitging dat hij vroeg zou doodgaan. Uh, dat doen de meeste tieners trouwens wel. Maar hij had uh, ook als credo, als Bob, Bob Dylan, zijn grote held, die had het credo... als je niet bezig bent om geboren te worden, dan ben je bezig om te sterven. Dus... Uh, uh, altijd bezig om te zorgen dat je iets aan het doen bent, want je tijd is maar kort en je kan maar weinig tot stand brengen. En daarom heeft hij ook vrij veel uh, tot stand gebracht. Was dat je vraag? Uh? Nou, het nee. ging over die opvolging. Oh, die opvolging, De... ja. Toen heeft hij toch tegen het einde De... heeft hij een soort uh, academie opgezet, Apple University, om mensen op te leiden om het bedrijf te runnen, want hij wilde dat Apple, hij noemde als voorbeeld Hewlett Packard, dat grote Amerikaanse computerbedrijf, wat eigenlijk eh, nou, ook naar beneden is gegaan op het moment dat die eigenaren daarmee stopten of daar, eh, uit het bedrijf verdwenen, werd dat er gewoon computerbedrijf en hij wil Apple daarvoor behoeden. En de toekomst moet uitwijzen of die daar natuurlijk in slaagt. En dan wilde hij absoluut niet dat de nieuwe CEO daar, die daar tevoorschijn zou komen, een soort Steve Jobs zou zijn. Nee, maar hij wilde ook niet dat, de, uh, dat het een uh, uh, Steve Bomer zou worden, zeg maar. Dus hij zegt al die bedrijven... Bomer, dat is de stem, man van Google. Van Microsoft. Microsoft. Microsoft. Dus je hebt Bill Gates als Microsoft en die is opgevolgd door Steve Ballmer. En hij zegt, al die bedrijven gaan eraan... omdat er uiteindelijk iemand aan de top komt en dat zijn verkopers. Dus Bill Gates was altijd een visionair. En van Steve Ballmer werd altijd geprezen door de industrie... als de man die weet hoe die dingen moet verkopen. Oh. Nou ja, dat zie je. Hij weet misschien wel wat hij moet verkopen. Maar voordat je iets verkoopt, moet je toch eerst bedenken. En daar is hij toch minder goed in. He, je ziet dat met Microsoft Sint Gates weg is, hebben ze toch een beetje moeilijk. En dat zou je misschien bij Apple ook zien. Als Jobs weg is, nu zit er iemand die heel goed is in logistiek... Die, die dat heel dat proces kan verfijnen, Maar het gaat er toch om, wat bedenk je? En dat is ook wel interessant in het boek. Want het gaat erom, wat heeft hij nou nog meer in petto? En voor het eerst komt dat naar buiten. Iedereen vraagt zich af, wat is de volgende stap? Waar gaat Apple zich op richten? Nou, volgens uh, het boek uh, gaan ze zich uh, televisie storten. Dus hij, uh, Job zegt letterlijk, wat ik ga doen met de televisie-industrie... wat ik heb gedaan met de muziekindustrie. Hij heeft de muziekindustrie met iTunes en de iPhone en de iPod natuurlijk... Uh, omgekeerd, zo'n beetje. En hij zegt dat ga ik ook met de televisie. En dat is wel interessant. Want als hij dat gaat doen, als dat zijn nieuwe dingen is, hij wil eigenlijk een apparaat maken dat je niet meer 7000 uh, afstandsbedieningen om je heen hebt liggen, maar dat het allemaal makkelijk te bedienen is. He, dat je eigenlijk uh, je, je iPad voor je neus hebt en dat je daarvan ook je muziek, maar, uh, je, je televisie makkelijk kan bedienen. Maar Apple maakt geen televisies. Gaan ze dat wel doen? De grote concurrent in deze, Android, wordt gebruikt door Samsung. Samsung maakt wel televisies. En dat zou wel eens interessant zijn, als Samsung ook dat ook gaat doen. En dat lijkt me zeer logisch, want het is nou niet echt zeg maar, een visie van Apple om dit te gaan doen. Er kunnen meer mensen denken dat dat de volgende stap is. Dus dan zou Samsung daar wel eens een veel groter voordeel in kunnen hebben. Want Apple is ook eigenlijk niet zo happig op samenwerking met andere bedrijven. Nou, televisies worden door anderen gemaakt. staan al in alle huiskamers. Wie gaat dat winnen? Dat is een... Dat wordt wel erg interessant. Zit er nog een Nederlands tintje ergens ja, in? De ik thuis. kwam ook nog iets tegen. Dat die in 2009 is hij begonnen met het ontwerpen van een jacht. En dat wordt in Nederland gebouwd. Bij Fatships. Ik weet niet precies waar ze zitten. Het hoofdkantoor is in Haarlem, Aalsmeer en Friesland zitten ze ook. Er ik bedrijven. geloof dat daar een hele grote werf is in Friesland. Precies, en daar is hij eigenlijk. Heeft hij zich, het is een minimalistisch design, uh, wanden van glazen wanden van 12 meter, uh, begrijp ik. En uh, daar, dat heeft hij dus zelf ontworpen en heeft zich ook heel nauwkeurig bezig gehouden. Maar met je hier de... wel eens? om te kijken hoe het ermee ging? Ik denk dat we dat de komende tijden allemaal gaan horen. Want ik neem aan dat Fatschips wel bezoek gaat krijgen. Fedship zit trouwens ook in de Verenigde Staten. hoor. Het is, het is een Nederlands bedrijf met een vestiging in Florida. En, uh... en die boot is nog niet af? Nee, ik denk het niet. Nee. Want maar... dan zouden we het wel gehoord hebben. Dat is, ja. ja, omdat hij, uh, hij dacht dat hij vroeg dood zou gaan. Hij wist op een gegeven moment ook dat hij dood zou gaan. En toch bezig met zo'n boot te ja. Dat, ja, dat zegt misschien jaar ook wel iets over Twee jaar geleden. jaar geleden wist hij nog niet dat hij zo snel dood zou gaan. Dat, volgens mij. 2009 begon hij ermee. Ja, nee. En volgens mij, jacht is ook niet iets wat je uit je mouw schudt. Okay. Je, je Zeker niet als je iets wil hebben wat niet van de lopende band uh, afkomt. Nee, maar dat heeft misschien ook weer te maken met dat credo. Hè? Als je niet bezig bent om uh, uh, geboren te worden. Hoe is het Busy born is busy dying. Zo ja, zingt Dylan dat. Dat hij dacht, nou ja, oké, okay, uh, we, we blijven wel bezig. Ook met dat jacht. Misschien kunnen we er nooit in varen, maar... Uh... Ja, ja ik, ben, nee, ik kan je afvragen, wat gaat hij gaat met dat jacht? Ik denk dat er gewoon jacht wordt met een beetje bijzonder uiterlijk. Maar gaat dat jacht nog wat toevoegen aan, <laughs> aan, de, aan de jacht? Er gaan al anderen zeggen, ik wil ook zo'n jacht. Ja, dat is eigenlijk... Zeg, in de Verenigde Staten wordt er vol gespeculeerd... dat er Filmen? hier uh, de zaak verfilmd wordt inderdaad... naar aanleiding van het Facebook-film over Mark Zuckerberg? Dat zou kunnen. Ja, lijkt me wel eigenlijk dat er, dat er wel een film te vragen is of het zo... Kijk... Eh, de social network over, over Mark Zuckerberg gaat natuurlijk over iets wat strijd. Ja, en ook over iets wat zo in ons leven zit. Hè. Facebook is voor mensen, Apple is leuk en interessant... maar Facebook is veel meer onderdeel van je leven, denk ik. Dan Steve Jobs ja, weet ik niet, weet ik niet. Het nou. is wel een, een verhaal wat je... Natuurlijk, er zit natuurlijk toch ook heel, heel veel: dat aspect van die adoptie. En ja, ja, je kan natuurlijk mooie dingen doen. Die, die, die vader die zijn zoon bedient zonder het te ja. weten, en die zoon die er zit zonder te weten dat het de vader is. Lijkt mij wel een filmscène waar je een minuut of vijf mee voortkomt. kan. Dat hoor. lijkt mij ook wel, ja. Maar, ja, ja, ja en nou, dus, het uh, is vooral nu interessant hoe de strijd zich tussen Android en Apple gaat verder ontwikkelen. Dus is net een nieuwe uh, versie van Android beschikbaar. waar ze allerlei. En dat is, om het even duidelijk te maken. Uh, Apple heeft in zijn nieuwe iPhone, ik heb hem hier toevallig bij me... zit die, uh, dat je voice command in. En je Vindtendun. kan zeggen, wat is het weer? En dan zegt hij, het weer is. Maar dat moet je niet in het Nederlands zeggen, want dan verstaat hij het nee, niet, in het Nederlands, he? ja. maar dat komt nog wel in het Nederlands. Misschien laten we dat hopen. Uh, en, uh, dat heeft, uh, in Android, en dat heet Siri. En in Android heet het nu en dan heet het Iris. Dus ja. net omgekeerd. En je kan je voorstellen dat iemand dan zegt: van ja, dat was toch niet helemaal mijn idee. Oké, okay, dankjewel. Francisco van Jolen. Over de biografie van Steve Jobs. Ze ligt vanaf maandag in de winkels. als u er meer over wilt weten, nieuwshow.nl en teletextpagina 260. Tunesië, het land waar de Arabische lente begon... krijgt voor het eerst in decennia vrije verkiezingen. Morgen kiezen de Tunesiërs de partijen... die aan de nieuwe grondwet van het land moeten gaan werken. En in aanloop naar de verkiezingen... was het de afgelopen weken flink onrustig in het land. Over welke kant het op gaat in Tunesië... wat dit mogelijk zegt over de toekomst van andere Arabische landen. En natuurlijk ook de dood van oud-dictator Gaddafi. Daar gaan we allemaal over praten met Noord-Afrika-deskundige... De Mas. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, is de dood van Gaddafi eigenlijk in Tunesië ook een uh, belangrijk issue? Het is voor kennisgeving aangenomen. Dat is het. Uh, het is niet de eerste dictator die valt. Uh, en Tunesië is gewend te leven tussen twee machtige buren... He, Algerije en, en, en Libië... Uh, en in die, die positie hebben ze een soort eigen gereid nationalisme. Uh, waar ze weten dat ze Tunesiërs zijn en niet al te veel onder invloed staan van de buren. Oh. Dat dat dus het, het speelt anders. geen rol in de verkiezingen? Dat dus speelt geen rol in de verkiezingen, absoluut niet. Wat uh, ze willen daar, namelijk het kiezen van een parlement dat uiteindelijk de uh, grondwet gaat samenstellen. dat klinkt buitengewoon democratisch. Dat is het ook. Uh, het, het, is een, het is een vergadering die wordt gekozen. Het is geen parlement, maar een, een, een, een, een raad die de grondwet moet maken. En pas over een jaar staan de parlementsverkiezingen op het schema... en ook de presidentsverkiezingen. Dus ja. dit geheel wat nu wordt gekozen, hè, die 217 zetels... hebben als taak eerst een nieuwe grondwet te maken. Ja. En zoals het er nu naar uitziet, <coughs> zie je dat de, zeg maar, de technische voorbereidingen... om tot die verkiezingen te komen, zijn uh, helder en transparant. Maar er is uh, toch verder niemand die weet hoe het moet? Eigenlijk, want, ja. uh, nee, dat is het, uh, da daarom maak je ook een grondwet. En uh, dat is inderdaad een as belangrijk aspect. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar Marokko... daar hebben ze eerst al een grondwet vastgesteld... en dan parlementsverkiezingen... Hier en ook in Egypte is het omgedraaid in Tunesië. Je maakt eerst uh, een, een raad en die stelt de grondwet vast. En daarna krijg je pas verkiezingen. Niet onbelangrijk, want de grondwet bepaalt de aard van de staat... maar ook de aard van de samenleving. Zijn er nog veel mensen van het oude regime die meedoen? Ja, uh, dat geeft ook wel aan dat het niet helemaal een beltjesdag is. Uh, als je kijkt naar de 110 partijen die meedoen... 110. Zij, is, dat niet, is dat toch veel te veel? Ik dacht dat u democrat was, maar 110, dat is altijd zo na eh, omwentelingen. Ik roep in herinneringen toen Franco eh, overleed... bij de eerste verkiezingen deden in, in Spanje 150 partijen deel. Dat is de euforie. He. Je bent vrij, je kan je uiten. Dus het eerste wat je doet is een politieke partij oprichten. Oh. Dat is je goed recht. Dat geeft ook wel aan dat het een kakofonie van, van partijen is. Van islamisten tot communisten zelfs. Hè, en een partij van vooruitgang en, en ontwikkeling. Ja, allicht, hè, wie is er tegen vooruitgang? Uh, en ook een aantal van oude garden heeft zich ook kandidaat gesteld voor deze uh, uh, verkiezingen. Dat geeft aan dus dat in de aanloop van die verkiezingen uh, er niet al te veel van buitenaf is geïnterveneerd. Uh, je ziet zelfs oud-ministers van het oude regime... die uh, een partijtje hebben opgericht, Arouataan, het volk... Uh, die ook meelnemen. Dus wat dat betreft, de, de, de condities tot die verkiezingen zijn vrij open. Maar het neemt niet weg natuurlijk dat de bevolking... op dit moment zich plaats ziet tegen een, een muur letterlijk aan partijen. Maar verwacht men eerlijke verkiezingen. Ja, eerlijk wel. Uh, eerlijk absoluut, in de zin dat er niet al te veel uh, wordt gestegeld. De kieskringen zijn redelijk goed vastgesteld. Het zijn geen uh, oud-communistische toestanden of, of Marokkaanse toestanden. Het zijn eerlijke verkiezingen. Maar het neemt niet weg dat je nu voor de vraag zit... Uh, één. Hoeveel mensen nemen eraan deel? Dat geeft aan of de bevolking gaat ja. gaan heeft. stemmen bedoeld? Ja, gaan stemmen. Ja. Niet onbelangrijk. Uh, dat is een eerste teken of men het serieus neemt. Het tweede is wat de uitslag zal zijn. We weten dus morgenavond of misschien maandag... de politieke kaart van Marokko. En hoe de krachtsverhoudingen liggen. Tunesië. Tune uh, sorry, Tunesië. Beroepsdeformatie. <laughs> uh, Tunesië. Uh, want er zijn nu wel peilingen verricht... We ze zeggen, nou ja, die, de, de islamistische partij Al-Nada haalt tussen de 25 en de 30 procent. Ja, daar wordt veel over geschreven, over die islamitische partij. Ja, want, er, er is er want er ze, sommige mensen vinden dat toch een beetje eng. Ja, ik hoorde vanmorgen voor uw uitzending een Europarlementariër van het CDA... die mm -hmm. daar als waarnemer is. En die zei van, geweldige verkiezingen... maar ik heb toch wel angst uh, dat, dat ze ja. misschien te veel islamitisch gaan stemmen. Opmerkelijk voor een CDA. want hij is ook een um, religieus geïnspireerd ja, Maar als je dat niet zegt, moet hij naar Wilders, hè? Uh, ja, nee, dat is uh, pagaat. Maar, maar dat wordt uh, in verband gebracht met die moslimbroederschap, ja, hè? Dat, dat blijft het punt. Uh, maar we hebben eerdere ervaringen, bijvoorbeeld in Algerije waar je in 1991, eh, toen er ook vrije verkiezingen werden gehouden... opeens de, de, de islamisten, de vis, een belangrijke zege haalden. Niet de meerderheid, maar de belangrijke partij. Toen is daar hard ingegrepen met als gevolg een burgeroorlog. Eh, ik zou pleiten, dat is merkwaardig, maar ik zou pleiten... voor eh, het aanvaarden van de uitslag. Want ik verwacht dat de islamisten eh, de grootste partij zullen worden. De grootste stroming. Eh, en dan de democratie zijn werk laten doen. Nou, zult u zeggen ja, maar misschien hebben ze een verborgen agenda. Nou ja, in een land waar zo lang geen democratie geweest is, uh, kun je ervan wachten dat die democratie zijn werk doet? Ja, maar democratie is niet alleen gebaseerd op, op het uitbrengen van stemmen, maar ook hoe de samenleving in elkaar zit. Mm. Uh, hoe je met elkaar omgaat met die verkiezingen. En uh, als je kijkt naar Tunesië, uh, het gemiddelde opleidingsniveau van de mens is vrij hoog. En wat nog belangrijker is, het gemiddelde opleidingsniveau van de vrouwen is ook vrij hoog. En dat geeft aan hoe een samenleving tegen de politiek aankijkt. Dus wat dat betreft heb ik er wel vertrouwen in... dat ze uh, uh, een redelijke koers gaan volgen. Het grote bezwaar is wel, denk ik... ze hebben een jaar om de grondwet in elkaar te, te, te, te spreken. De tegenstellingen zijn groot. want zijn, Uiteindelijk gaat het om de vraag... wat is de relatie tussen bijvoorbeeld religie... En de staat? Heb je een seculiere staat? Of heb je een staat die beïnvloed is door de islam of gebaseerd op de islam? En is die grondwet simpelweg stemmen gelden? Uh, ja, maar het, het beeld is gelukkig zo divers... dat uh, uh, er nooit één partij of één stroming nee, de nee, meerderheid nee, Maar is, is het wel simpel zo, 50% plus één stem, dan is de grondwet aangenomen? Uh, ja, maar ik denk niet dat, uh, dat je 50% stemmen krijgt voor een sharia-invoering. Nee. Uh, het probleem is wel, denk ik, uh, dat is mijn zorg... dat uh, omdat er niemand is die eigenlijk de knoop kan doorhakken dat je dan eindeloos gesteggeld krijgt dat een jaar gaat duren. En dat heeft dan weer effecten op de bevolking die zegt... He, dit schiet niet op. Maar een jaar is misschien tot daaraan toe. Want... Een jaar is lang. Ik bedoel, in een jaar kan veel gebeuren. Als we een jaar geleden hadden gezeten, zat, uh, zat Egypte nog in het zadel. Ja. Zat Tunesië nog in het zadel. Dus een jaar is heel lang. Uh, de, de euro kan over een jaar uh, ook uh, op de helming ja. liggen. Het Turkse model wordt dan uh, genoemd. Ja, het wordt model. Seculiere dat, dat staat. Hebben. Ja, seculiere staat. Uh, Turkije en Tunesië hebben gemeen dat die samenleving, dat de instituties werken. In tegenstelling tot Libië heb je daar een werkende staat. Je hebt, je hebt ministeries die werken. De, de, de bonnen worden uitgeschreven. Het is een regulier zootje, om het zo maar te zeggen. Uh, bij Libië niet. Ik zou graag zien dat men het pad volgt wat, wat Turkije uh, uh, volgt. Want het gaat uitstekend met Turkije, zou ik wel zeggen. We hebben in het Westen wel een angst... dat uh, bij vrije verkiezingen mensen gaan stemmen op orthodoxe partijen. Ja. Dan willen we van beide één. Of je, je accepteert vrije verkiezingen uh, en mensen uiten zich, of je accepteert ze niet. Bovendien, en dat is natuurlijk een les die je ook leert uit, uh, uit Algerije en Marokko, waarom zouden mensen stemmen op de islamistische partij? Niet omdat ze het programma hebben gelezen, maar omdat de meerderheid van de betrouwbare, uh, kreukvrije personen zijn. Men heeft twijfel. Je hebt 110 partijen die alles willen. Dan ga je kijken naar de mensen. Dan kijk je naar de islamisten die geleden hebben onder het regime van Ben Ali. Dus een zware prijs betaald. En als persoon onkruikbaar zijn. Niet corrupt. Een correcte levenswandel. En als je die stelt naast de zakkenvullers, de graaiers en wat iets meer zij, maken ze als persoon een betrouwbaar indruk. En dan zullen de Tunesiërs die op de moslimpartijen stemmen hetzelfde doen als de algerijnen destijds deden. Uh, we geven ze voordeel van de twijfel... omdat ze als persoon in ieder geval uh, uh, een beter profiel hebben... dan dat stelletje uh, uh, boeven, zakkenvullers, uh, corrupte lieden die daarvoor zaten. Dat heeft niets te maken met de ideologie van die partij... maar men geeft ze als betrouwbare politici het voordeel van de twijfel. Is er nog enige angst dat toch weer iemand de macht grijpt... op een gewelddadige manier eigenlijk? Gewelddadig zou betekenen dat je, dat je het leger... Ja. Uh, dan krijg je inderdaad een, een, een, uh, een Algerijnse scenario. Waarbij het leger als het ware uh, tegen de, de, de religieuze partijen in het veld zou treden. Als ik kijk naar, de, naar het Tunesische leger. En de wijze waarop ze ook hebben geopereerd uh, uh, bij de val van Ben Ali. Die ze ook hebben uh, gehancineerd om het zo maar te zeggen. Denk ik dat ze met in dat in het achterhoofd niet... Uh, zullen ingrijpen. Bovendien, uh, het leger denkt in termen van stabiliteit. En ook het overgroot gedeelte van, van de bevolking in de Arabische wereld... denkt in, in, in, in termen van uh, conservatisme. Uh, stabiliteit, een beetje economische groei, een redelijke levensstijl. Uh, het zijn geen ideologische scherpslijpers. Uh, dus als het leger ziet dat uh, de situatie economisch gezien niet verslechterd in, in, in, in Tunesië... zullen ze niet de neiging hebben om in te grijpen. Uh, stabiliteit gaat dan boven uh, uh, ideologie. Kortom, eigenlijk wel een, in ieder geval naar uw visie... een heel positief toekomstperspectief. Positief, maar heel labiel nogmaals. Als het, uh, die raad een jaar blijft steggelen over mm -hmm. de nieuwe grondwet... Uh, maakt dat naar de, naar de Tunesische bevolking natuurlijk een slechte indruk... Uh, en dan zie je, er verandert niks. En als er ook economisch gezien de zaak verslechtert, dan heb je weer een voedingsbodem voor een nieuwe golf van ontevredenheid. Uh, we moeten niet vergeten dat de aanzet tot uh, alle bewegingen in de Arabische wereld er één is van een jeugd die geen uitzicht heeft op huwelijksmarkt, woningmarkt en, en, en huizenmarkt. Uh, dat was de drijfveer. En als daarin weinig verbetering komt, uh, het democratische politieke proces... Uh, verzand in, in gesteggel... over uh, artikel 14 van de grondwet. Dan heb ik al Wat als... is dat? Uh, dat is artikel 14? Ja. Wat is artikel 14? Ja, ik doe maar op. artikel, oh, ja, artikel 19. Artikel 19. Oh, okay. Ja, artikel 24. Whatever. Ja. Ja. Hartelijk dank voor uw uitleg. We spraken met Noord-Afrika-kenner... Paul de Mas. Het ging dus over de verkiezingen... in Tunesië morgen. Hartelijk dank. So when we found that we could not make sense, well you said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad it was. Good. Gotje heeft het gemaakt, Somebody That I Used To Know is de titel. Van de wipwap op het middenterrein was alleen de fundering over. De wip zelf stak 100 meter verderop uit een dak. Op die manier had niemand er last van, want de meeste woningen in Tuindorp stonden leeg. Lang geleden verlaten. Bij sommigen was het dicht timmeren achterwege gelaten. Je kon er zo naar binnen. Deuren voor zover aanwezig stonden open. Ramen waren kapotgeslagen of met kozijnen en al verwijderd. En zwerfhonden sliepen op het aanrecht. In een van de huizen woonde een paard. En uh, Alinea uit het zojuist verschenen boek De Lange Leegte van de journalist en schrijver Herman Sandman. Hierin beschrijft hij zijn jeugd in de Veenkolonie in Oost-Groningen. Dat is een bijna vergeten deel van Nederland. En hier is bij onze gast Herman Sandman. Goedemorgen. Hallo. Ja, wat een uh, troosteloze uh, beschrijving. Hier is geen woord van gelogen. Nee, behalve het paard misschien, met, maar daar liep wel een paard rond, dus ik vermoed dat hij daar woonde. We <laughs> moet er iemand paard voor paard verzorgen. Ja. ja, maar het ja, meeste klopt wel. Ja. Dat was echt een, uh, dat was een wijk aan de rand van Windschoten, en daar werd je niet heel vrolijk van nee. als je daarheen ging. En, en daar kwam u vaak, of bent u min of meer opgegroeid? Nee, ik ben er niet opgegroeid, bij nou ja, je opa en oma woonde, woonde daar. Ja, dat u, ja, maar daar, word je dan ook een beetje opge daar groei je dan ook op in zo'n wijk, omdat je er vaak bent, toch? Nou, we kwamen daar een uh, aantal keren per jaar. En wat ik dat deed, als ik er kwam, ik ging uh, naar binnen. En ik kwam het huis ook niet meer uit. Als ik bij mijn open oma was, dan bleef ik gewoon binnen. Ik ging niet Tuindorp in. Waarom dan? Ik was bang. Hmm. Daar liepen wat kindertjes rond die uh, er niet al te verzorgd uitzagen... En ik had zoiets van dat wat. Uh, hier krijg ik klapjes uh, ja. die gaan ruzie maken. En, Met een baksteen in hun hand, zo beschreef u het, hè? Ja, het, het was een vrij. Uh, een beetje ruige bedoeling daar in Tuin. Dat het, het was een wijk die. Uh, dat zou tegenwoordig niet meer kunnen. Maar toen is het een beetje aan een lot overgelaten. Ja. Uh, die veenkolonie in Oost-Groningen. dat is een, een, ver, een vergeten gebied, hè? Een troosteloos gebied ook. Ja, als je van de ruimte houdt is het heel mooi, maar er is niet heel veel te doen. Kunt u het, het dus beschrijven? Het is vooral leeg. Je hebt uh, een aantal plaatsen en vooral hele lange kanalen... waarover vroeger het uh, turf naar de stad Groningen werd vervoerd. En voor de rest is het vooral uh, Akkerland vooral, uh, heel, heel leeg. Heel, uh, echt leeg gebied. Oh. Ik herinner me uit de tijd, maar dan hebben we het lang terug... dat ik ooit voor de Rono, de regio, aan de omroep werkte... en in dat gebied kwam en mijn ogen niet geloofden. Ze hadden het wel eens tegen me verteld... maar dat eigenlijk elke sloot die daar in die omgeving was... daar stond een schuimlaag van ongeveer een meter op... die boven die buiten gewoon stonk. Nou ben ik even vergeten of het van de aardappelmeel of van de strokaton was. Van de aardappelmeel, ja. Maar het kan ook van beide zijn. Want ja. Wanneer is dat verdwenen eigenlijk? Dat weet ik niet nou, toch wel een jaar of twintig, dertig geleden. Maar nog niet zo in, nog Maar niet zo dat gaf aan. Aan, aan, aan die buurten, of in die, aan die plaatsen ook, zo'n ongelooflijk troosteloos. Uh, ja, ja, dat klopt ook. Dat was ook niet heel. Uh, de, maar de, waar, zit, waar zit hem dat in? Het landschap, het volk, dat het zo. Nou ja, de spullen geboren ook De, uh, de mensen die, die proberen de wereld een beetje in te richten, maar je hebt altijd een achterkant. En wij zijn dan een beetje de achterkant van Nederland. Er wonen weinig mensen. Dus de aandacht gaat ook niet heel veel uit naar Oost-Groningen. Buiten uh, wij zelf is er eigenlijk niemand in geïnteresseerd. Dus en, en, ja, daardoor krijg je ook wat mensen zijn zelf ook wat, worden er ook wat terughoudend van. De filosofie van de Groninger is van het was niks, het is niks en het wordt niks. Dus mm -hmm. Is er wel werk eigenlijk? Nou, niet heel veel. Maar voelen die mensen die daar wonen... Uh, trouwens, die, die buurt hè, die, die, die, die u beschreven, waar, waar ik een stukje van voorlas in het begin... die, die is uh, neergehaald, hè? die bestaat niet meer. Ja, op een gegeven moment stonden er zo weinig uh, huizen nog overeind... dat op een gegeven moment is die buurt gewoon gesaneerd. En nu is het een hele mooie uh, <laughs> woonwijk met uh, koopwoningen. Ja, maar goed, maar die, maar die veenkolonie, voelen die mensen zichzelf daar ook? Hebben het gevoel van, ja, wij zitten hier in een hoek van Nederland... Uh, waar helemaal geen aandacht meer voor is? We zijn ja. achtergelaten. Ja, het, het valt me op dat wij als uh, Groningen heel weinig zelfvertrouwen Wij zijn niet zo goed in uh, voor onszelf op te komen. Dat merk je een beetje van. Uh, wij zijn altijd heel erg onder de indruk van uh, een Amsterdam met een grote mond. Hm. Dan kruipen wij weer in onze schuld. En, en waar merk je dat aan in de dagelijkse praktijk? Ehm... Um... Ja, we, we laten ons toch wat uh, afbluffen. Kijk, we zijn, wij verkopen onszelf niet goed. Ik, ik woon in Slochter, ik woon boven die... Uh, Slochter is oog... Trent, hè? Nee, Slochter is Oost-Groningen. Oost, sorry. Ook Oost-Groningen. Maar de woning boven een gasbel. Die, die gasbel, dat is de afgelopen 50 jaar, is daar voor 200 miljard uh, gulden of euro is daar, uh, gas uh, naar boven gehaald. Alleen, daar merken wij zelf eigenlijk weinig van. Nee, behalve dat het 10 centimeter verzakt is, geloof ik. Ja, af en toe een, uh, ga je wat naar beneden. Maar ik bedoel, uh, in Oost Groningen is de, het gemiddelde inkomen ligt 9% onder het landelijk gemiddelde. Kijk, ik snap wel dat wij niet uh, heel veel rijker worden dan de rest van Nederland. Maar goed, dat wij minder hoeven te verdienen, dat is ook weer niet uh, de bedoeling, eigenlijk. Nee, en, maar toch, ondanks het feit dat er hele treurige verhalen in staan... is het ook wel weer op een manier opgeschreven... waardoor je er ook wel weer om kan glimlachen, op, op z'n minst. Ik, het is niet een boek. Nee, je probeert er iets van te maken. Kijk, ik, ik hou zelf van boeken waar ik uh, ja, ook om kan lachen. Dus ik kijk met een deels uh, licht geamuseerde toon... kijk ik naar het leven in de Vanglonien... En, ik, en ook wel met, met een beetje weemoed. Van. Kijk, aan de ene kant is het, is, er gebeurt niks. Dus er is niks te doen. Maar het voordeel daarvan is, het is ook weer heel rustig. Mm -hmm. je, hebt, je, je hebt alle kansen om je, om je ding te doen. Het is niet uh, geschreven ter verwerking van een, een, een nare jeugd of zo, dit boek. Nee, die dat is, indruk dat had ik niet. niet. want ja. als je terugkijkt heb ik een hele goede jeugd gehad. Er is, er is, uh, ik, bedoel, ik, ik ben niet in elkaar geramd of, of mijn vader was niet aan alcohol. Het was eigenlijk een beetje een saaie jeugd. Maar dat... wat deed u dan op zaterdagavond? Dan keken we naar Fred Oster, de weekendquiz. Oh ja, dat is wel erg leuk. En later dan ging je naar dat de er veel enige... mensen hoor, niet alleen in Oost-Groningen. <laughs> en later ging je dan naar de enige discotheek in, uh, in Stadskanaal. Oh. Maar als die discotheek dicht was, dan had je verder niet zo heel veel te doen. En werd daar, als ik dicht ging, gevochten of uh, gingen we gewoon naar huis? Uh, de meesten gingen gewoon naar huis. Er gebeurde wel eens wat. Maar ik had niet de indruk dat dat heel veel meer was dan ergens anders. Bij elke discotheek wordt uh, bij de uitgaan wel gevochten. Hmm. Dus, de, de Lange Leegte heet het boek. Dat is natuurlijk ook een beetje een... een ja, de, waarom hebt u dat zo gekozen, die titel? De Lange Leegte heet dat zo? Nou, dan zo? weet iedereen onmiddellijk waar het, uh, waar het zich afspeelt. De Lange Leegte is dus de naam van het stadion van uh, de sportclub dat is een, Ja, Voor elke Nederlandse profvoetballer is dat een... Uh, een een drama als je daarheen moet. Dan gaat niemand <laughs> gaat er graag heen. Waarom niet? Het is heel ver. Johan Derksen oh. zou er ooit nog directeur uh, gaan worden. Op het laatste moment ging het geloof ik, niet door. Dat klopt. Want hij heeft uh, Johan is altijd heel goed geïnformeerd. En die, die kreeg dan in de gaten hoe de financiële situatie werkelijk was. En Toen had zoiets van, ja, hier ga ik niet instappen. Dat is een beetje... Uh, <laughs> Erg link. Ja, dat... dat ik kan uh, beter een televisiering winnen. Ja. <laughs> ja. <laughs> maar e, e, hebt, hebt u het boek geschreven... Uh, toch ook een beetje uh, om, om, om dit gebied uh, ja, op, op een andere manier te laten zien? Hè? Een soort ja, promotie eigenlijk... van een onbekend stuk Nederland? Of van kijk, kijk hier ook eens naar? Of, of zat dat er helemaal niet achter? Een, een beetje wel. Van, het valt eigenlijk best wel mee. Kijk, ik, ik zet het nu wat neer. Als een, een, het is ook wel een leeg gebied en er gebeurt ook niet veel. Maar ja, ook daarin kun je prima leven. Dus en, maar ik heb het ook geschreven... Uh, ik hou erg van die verhalen in de Amerikaanse literatuur. In Nederland moet het altijd een roman zijn, maar ik hou wel van die verhalen. En dan, ja, dan begin je te schrijven, zoals, zoals een beetje zoals David Sedaris is daarvan een mooi voorbeeld. En dan denk ik, nou, zoiets wil ik ook wel. Dus ik begin te schrijven en dan blijf je gewoon dicht bij jezelf. En dan blijkt gewoon dat je er best een verhaal van kunt maken. En toen ik dat andere mensen dat waardeerden? En zo is dat ja, toen ben ik naar de uitgever gaan ja. en zei van, goh, uh, dit is best wel grappig. Dit gaan we uitgeven. En er is inderdaad niet heel veel literatuur uit... De, uit, uit de Veenkolonie. Alleen Nana Tepper heeft, uh, die kan ik dan noemen, dat was een geweldig boek. Toen ik dat voor de eerste keer las. Welk boek bedoelt u nu? De Eeuwige Jachtvelden. Ja. Toen viel mij de mond open. Ik denk van, god, dit, dit is echt hele goede literatuur. En het gaat over Oost-Groningen, het gaat over Hoge Zand, dan dat, dat, dat ken ik helemaal niet. Bent u er ooit eens weg geweest eigenlijk? Of heeft u ervan gedroomd om weg te gaan? Um, nou, ik ben van de Stadskanalen naar Winsburg gegaan en later naar de stad Groningen. En de stad Groningen, daar is weer iets heel. Ja. Is wel een swingende bedoeling. Dus en daar kun je dan ook wel... Daar gebeurt veel meer. Daar is het 24 uur per dag, is het daar feest. Ja. Dus als je dan iets wilt, dan ga je daarheen. En maar nou bent u weer terug in Slochteren. Nu ben ik weer terug in Slochteren, ja. En waarom dan? En wij, uh, ik ben gaan samenwonen, en dat was in de stad. En toen kregen wij kinderen. En toen hadden ze iets gewoon willen, eigenlijk wel een beetje in de vrije ruimte wonen. En mijn collega die woont vlakbij het Noorderplantsoen en die heeft zijn dochter, dochters op jongere leeftijd al moeten uitleggen wat junks en zijn. En die heb je in op het platteland heb je die minder. Ja, je hebt wat dorpschekken, mensen die tegen de wind praten, maar dat is veel minder dan in een grote stad. Ja, het, het, het, het verhaal, dus maar ik ja? zou best, ik bedoel, ik, ik sta niet, ik zou best in Amsterdam of zo willen werken. Dat is niet, dat is helemaal niet. Uh... Dat zou een volgende stap eventueel. Nee, zijn nee maar u, u zegt eigenlijk van de, m, m, mijn kinderen, die, uh, die gun ik ook zo'n jeugd. Dat klopt ook. Ja, We hebben nog in nog zo'n oud zwembadje... waar iedereen, uh, al die kindertjes rillend, uh, voor zo'n laketje staan om trekdrop te kopen. En dan denk je, ja, dat is misschien wat saai... maar als je 20, 30 jaar verder bent, dan denk je, ja, maar daar met weemoed... denk je daaraan terug. Dus en dat wil ik dan mijn uh, kinderen proberen mee te geven. Dus als u je jeugd opnieuw mocht doen, zou het gewoon weer in Oost-Groningen zijn? Ja, ik zou niet heel veel anders doen. Oké. Okay. Hartelijk uh, dank, journalist en schrijver. Herman Ach, Sandman uh, hoorde u. En het was dus naar aanleiding van zijn boek De Lange Leegte. En uh, dat uh, beschrijft dus een, een jeugd in een uh, gebied... waar uh, heel veel mensen niet vaak uh, komen. Maar dat staat dus nu op deze manier weer uh, literair op de kaart. Een uitgave van uh, uitschrijver Passage te Groningen. Dankjewel voor je komst en die informatie kunt u ook nog lezen... op onze website nieuwsshow.nl en teletextpagina 260. Britse hersenwetenschappers hebben ontdekt dat de IQ-score van tieners niet stabiel is. Ze onderzochten het IQ van 33 adolescenten en herhaalden dat vier jaar later. En wat bleek? Bij 20% was de IQ-score behoorlijk veranderd. Naast deze schommelingen in het IQ zagen de onderzoekers ook verandering in hersenstructuren. Een eerste aanwijzing dat beide mogelijk met elkaar verband houden. De resultaten van het Britse onderzoek zijn deze week gepubliceerd. In het wetenschappelijk tijdschrift Nature gaan we over praten met Jelle Jolles. Hij is hoogleraar op het gebied van hersenen en gedrag aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemorgen meneer Jolles. Goedemorgen. Uh, een IQ-score kan uh, schommelen bij tieners, dat was al langer bekend. Wat kennelijk de opwinning veroorzaakt, is die grootte van de schommelingen of gaat het om iets anders? No, dat is het eerste, maar het tweede is dat er voor het eerst een relatie is gelegd tussen die verandering in IQ-scoren en verandering in het brein. Mm -hmm. En dat is dus heel nieuws, omdat we pas een paar jaar geleden via MRI-scans die veranderingen in het brein heel goed kunnen vastleggen. Ja. De, kan, kan je letterlijk zien dat iemand een hoge IQ heeft gekregen omdat dat gebied uitgebreid is? Of is het juist andersom? Of nou ja, zegt u het maar. Nou, wat je kunt zien is dat die hersenstructuren uh, in omvang vergroot zijn. En het gaat dan met name om de grijze stof. Dat is uh, de delen van de hersenen waar heel veel cellen zitten. Die als het ware de basis zijn voor ja, onze cognitieve vermogens. Dat is wat gebeurd is. Maar aan een groter stukje hersenen kun je nog niet zien dat het IQ verbeterd is. Dat zie je met IQ-tests. Ja. Het gaat er nu om dat er een relatie is gelegd tussen het één en het ander. Maar hoe zijn die onderzoekers achter gekomen? Hadden ze daar al een, een vermoeden van? Ja, eigenlijk de laatste jaren, sinds 1999, 2004... heeft men heel veel met dit soort MRI-scans gekeken naar hersenen. En eigenlijk de laatste jaren is dan duidelijk geworden... Dat die hersenen zich nog doorontwikkelen in de hele tienertijd. Precies, dat, dat puberbrein dat kreeg je op een gegeven moment. Dat dat zo volop in ontwikkeling was. En dat we daarom een heleboel dingen die pubers maar niet al te zeer aan moesten rekenen. Ja, dat, dat kan ik me maar, nog herinneren. Ja. <laughs> nou, ik praat zelf liever over tieners. Want puber, ja, pubertijd oh, nee, is toch nee, wel een maar beetje dat, klaar dat... op je der, dertiende jaar. Maar inderdaad, het tienerbrein, dat loopt door. Ja, het ontwikkelt door tot na het twintigste jaar. En dat is een hele, hele nieuwe revolutionaire ontwikkeling van ongeveer 2004. Ja, en ze hadden dus al het idee dat dat misschien te maken zou kunnen hebben met die omvang van de hersenen. En dat bleek inderdaad zo te zijn. Het is grappig, want je denkt vaak van ooit is mijn IQ bepaald. En ja, dat blijft dan in, uh, eigenlijk de rest van mijn leven ongeveer zo. Maar dat is dus helemaal niet waar. Nou, het, het mooie is dat we gewoon nu uh, nog eens een keer bevestigd zien dat uh, kinderen wel degelijk leren. Dat ze leren op school, leren van ervaringen, leren van vriendjes. En al die leerervaring, die moet ergens worden vastgelegd. Het wordt vastgelegd in de hersenen. Dus de omgeving is bepalend voor de uitgroei van de hersenen. En dat is ook eigenlijk de grote, grote kracht van deze onderzoekingen. Dat je ziet dat het zin heeft dat er gewoon gedurende adolescentie, de tienertijd... nog heel veel dingen, heel veel ervaringen worden opgedaan... die gewoon zorgen voor een verandering in die hersenstructuur en hersenfunctie. Maar dat kan dus ook andersom gaan. Als je dus op je twaalfde uh, eigenlijk heel slim bent en het wordt niet gestimuleerd... dan kan je op je zestiende dus een lagere IQ hebben. Dat klopt inderdaad. En dat is ook wat er heel vaak gebeurt. Er zijn kinderen die aan het eind van de lagere school heel slim zijn, heel veel dingen kunnen. En die dan, ja, begin van de middelbare school met andere dingen bezig gaan. Eh, vrienden, van school weg. Eh, en daar moet je eigenlijk zeggen dat de ontwikkeling stagneert. En de talentontwikkeling van kinderen, van jeugdigen, die loopt echt door tot ver na 20 jaar. En dat betekent ook dat je dat moet stimuleren: dat je gewoon van school, van ouders uit. Uh, ervaring moet aanbieden, De kinderen leren om nieuwe ervaringen op te doen... nieuwe kennis te verwerven, et cetera. Betekent dat ook dat de CITO-toets, die natuurlijk heilig is uh, op de lagere school... en veel van de toekomst voor de jeugd bepaalt... dat die eigenlijk ook een beetje ter discussie komt... Nou, deels wel, deels niet. De CITO-score is op zich prima. Het is echt ook nodig dat we af en toe een soort van eikmoment hebben. Zo'n toets is een soort van momentopname. En dan wanneer die als momentopname wordt gezien, is dat goed. Er zijn heel veel scholen die dat genuanceerd aanpakken, die een CITO-score gebruiken. Maar een docententeam die is uiteindelijk, die bepaalt wat er met het kind gebeurt. Maar wat er wel eens misgaat, is dat de CITO-score als een soort van label om de hals van een kind wordt gehangen. Alsof het een soort van ja, indicatie is van dit is intelligentie, dit zijn zijn vaardigheden en that's it. Ja, en daar dat houdt is het, het fout. Ja? Ja. ja, want die CITO-scores die kunnen ook veranderen. Die zijn ook afhankelijk van de motivatie van het kind, of het goed geslapen heeft, etc. En dat wist u al lang, maar nu is het in ieder geval aangetoond dat het ook een oorzaak heeft. Ja, eigenlijk is dit een heel knap onderzoek, omdat het, het eigenlijk best wel moeilijk uitvoerbaar is. Je moet kinderen of jeugdigen moet je onder MRI-scan leggen, IQ-scores nemen en een paar jaar weer. Dat soort onderzoek is echt best wel heel moeilijk om dat netjes uit te voeren. En, uh, ja, we hebben pas uh, de laatste tien jaar hebben we zoveel goede MRI-scans dat dit soort onderzoek. Uh, is. Dat zegt u dat het zo moeilijk is. Ik ben een totale leek, maar het lijkt me nog eigenlijk vrij eenvoudig. Je hebt IQ-scores, nou dat is niet zo ingewikkeld om te meten. En je vraagt ze een keertje of ze een MRI-scan maken, dan ben je toch klaar? Nou, in de eerste plaats is het niet altijd even simpel om uh, scholieren een MRI-scan af te nemen. En uh, gelukkig ook maar zijn er een paar, paar regels waarin je aan moet voldoen. Aha. Uh, en jonge kinderen, ja, die moeten ook, ook beschermd worden. Dus dan stel dat je kinderen van 12 jaar hebt die je in de MRI-scan hebt, dat is dan gelukt. Dan moet je ze nog maar eens vier jaar later terugzien te krijgen. Ja. Hey, we hebben het nou steeds over dat uh, tienerbrein hey, we bij die IQ-score schommelt. en uh, daarmee samenhangende ontwikkeling van bepaalde hersengebieden. Maar hoe zit dat bij uh, volwassenen? Hey? Want is, is het brein op een gegeven moment dan uh, klaar? Ik, ik begrijp ja, dat, dat dat ook nog, nog in de loop der jaren verandert. Dus dan kan het IQ ja, misschien uh, bij volwassenen ook gaan, gaan schommelen. Ja, gelukkig maar. We praten over plasticiteit. En het brein is een, uh, wat ik dan noem een nieuwigheidsmachientje. Die moet gewoon voortdurend bezig zijn met uh, ja, kijken wat er in de omgeving verandert. Dus ook in het brein van 90 jaren... Uh, oud uh, verandert nog heel veel. Dus die plasticiteit is om het brein in staat te stellen... om beter te reageren op nieuwe prikkers in de omgeving. Nee, dat begrijp maar, ik dat je op je tachtigste nog piano kan leren spelen en zo. Maar dat IQ, schommelt dat ook nog dan bij ouderen? Bij volwassenen schommelt het ook uh, ietsje minder dan bij adolescenten. Dat klopt. En dat komt ook omdat adolescenten nog in ontwikkeling zijn. Maar inderdaad, ook bij, uh, bij volwassenen zijn er goede voorbeelden van IQ-veranderingen, ook omdat je hè, met een grote shift in je, in je leven, van je dertigste op je dertigste jaar ga je heel andere dingen doen, dan gaat ook de soort IQ, de soort vaardigheden die je hebt, die kan veranderen. Uh, dit soort onderzoeken, dat soort is in ieder geval in uh, academische kring altijd, is het feest, want het uh, geeft nieuwe mogelijkheden voor onderzoekers om op nieuwe terreinen te gaan denken. Wat denkt u dat hieruit gaat volgen? Ja, ik denk twee dingen. In de eerste plaats is het een uh, enorme, uh, het zal enthousiasme opleveren bij onderzoekers, omdat die beter begrijpen hoe de zaak eigenlijk in elkaar zit. Dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats heeft het maatschappelijke relevantie, omdat we een versterking zien van het idee dat omgeving ertoe doet, dat nurture, dat is opvoeding, dat onderwijs ertoe doet. Het ligt niet structureel vast in het brein. En dat zal op de grens tussen wetenschap en samenleving enorme repercussies hebben. Dus ik verwacht dat opvoeders en docenten zich gesteund vinden in het idee dat het zin heeft om kinderen wat bij te brengen. Kennis te leren. Kennis is heel belangrijk. Maar ook ervaring te laten opdoen. En dat is iets wat, uh, wat ik verwacht dat in de komende tijd heel veel uh, ge uh, gebeuren zal. Want wetenschappers zijn eindeloos bezig geweest met uh, kijken hoe dat nou eigenlijk bepaald wordt. Wordt iemand bepaald door inderdaad aangeboren dingen? Of gaat dat door de omgeving? Leert hij daardoor de dingen? Ik neem aan ja. dat voor dat soort discussies dit ook belangrijk is. Heel erg belangrijk. Omdat er... Uh... Nou, er zijn boeken, u weet welke ik bedoel. die in de afgelopen tijd uh, naar voren gekomen zijn. waarin gesteld wordt. Het brein is eigenlijk wel klaar met de geboorte. Welke boeken? Dat... dat is van Swaap, bedoelt u? Ja, inderdaad. Dick Swaap, uh, ja. Wij zijn ons brein. Een fantastisch boek en een enorm goede onderzoeker. maar met een standpunt dat het aan het vroege in de jeugd al zo'n beetje klaar is. Ja. En het is juist de omgeving die bepaald is van hoe het brein uitgroeit. Dus we moeten eigenlijk zeggen, bepaalde. Uh, Aspecten van het functioneren van het brein. die zijn klaar voor de geboorte. Bijvoorbeeld uh, de seksualiteit. Uh, die ligt dan eigenlijk wel klaar. Maar heel veel andere. cognitieve vermogens, vaardigheden, motorische vaardigheden, taalvaardigheden, waarneming. die ontwikkelen zich nog. En die ontwikkelen zich aan de hand van. ja, de omgeving waarin het kind uh, opgroeit. Maar goed, het boek van uh, Schwab werd wel uh, eerder. hè? op sommige punten in twijfel getrokken. Maar u zegt dus eigenlijk van ja, die zwaap heeft het helemaal bij het verkeerde eind. Daar is nu nee. meer bewijs voor? Nee, hij heeft het bij, bij het goede eind, vooral op gebied van de basale... Uh, functies die met uh, nou, de functie van lichaam te maken hebben, met seksualiteit. Je wordt voor de geboorte, is dat al voor een heel erg groot deel is dat vastgelegd. Maar er zijn gelukkig ook heel veel andere functies. De hogere functies, die met waarneming en taal en denken te maken hebben... ja, die ontwikkelen zich in relatie tot de omgeving. Het is de omgeving die je hebt. Op lagere school, je ouders, de buurt, je oma, of je wel of niet voorgelezen wordt... of je muziek speelt, of je... Motorisch in de gym of met voetballen bezig. Al die dingen die zijn essentieel voor de uitgroei van je brein. Ja, en als je dus uh, niks uh, doet of te weinig prikkels krijgt of te weinig wordt uh, de, de, de, dingen aangeleverd. Dan, dan holt dat de IQ dus achteruit. Ja, metaforisch gesproken, als je een rapportcijfer geeft. Hè? als je gewoon er niet heel veel aan doet. laten we zeggen, je loopt naar school en dan zit het af en toe op de step. Als je er niet veel aan doet, dan krijg je een zesje op het gebied van motoriek. Maar als je dat traint dan kan dat een 8 of een 10 worden. En dat zie je ook bij, bij muziek, dat zie je bij drama... dat zie je bij cognitieve vermogens. Dus wel degelijk trainen en kennis geven en ervaring laten opdoen... die is essentieel om van een 6, een 8 en een 10 te kunnen maken. Wordt het voor ouders nou simpeler of wordt het juist lastiger nou je dit weet? Nou, We hebben de afgelopen jaren vaak over dit onderwerp gepraat. Ik merk dat heel veel ouders het fantastisch vinden. Omdat ze hiermee een stuk inspiratie terugkrijgen van... wat kan ik met mijn kind doen? Ja. En het was 20 jaar zo dat ouders te horen kregen: Mevrouw. Maakt u zich geen zorgen? Ja, precies. Zinneloos. Hartelijk, ja, ja. hartelijk dank voor uw uitleg. Wij spraken met hoogleraar Hersenen en Gedrag aan de VU in Amsterdam, Jelle Jolles, naar aanleiding van een Brits onderzoek, waaruit blijkt dat het IQ van tienerbreinen kan schommelen en daarmee samenhangend verband van veranderingen in de hersenstructuren. Meer info bij www.nuesje.nl. Tot zo. Samen thuis, samen dros. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur de Eredivisie. vvv RKC. Onderkant laat Prachtig toepen. ABO NEC. Dat is bijna 3-0. Excelsior Heracles. Wat veel ruimte nodig en dan de bal op de stijl. En Utrecht Herenvee. Bal voor de komende ja, <laughs> Lenga. Ja, keeper bewijslicht is een normaal niet. Lenka is sport. En West langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Zwitserleven is door onafhankelijke adviseurs al drie keer beoordeeld als beste pensioenverzekeraar. Met eenvoudige en transparante producten. Zoals het exclusief pensioen. Ook dat is het voordeel van vooruitdenken. Doe nu de pensioenberekening op zwitserleven.nl of ga naar uw adviseur. Ondernemen in zwaar weer. U kunt wachten tot het opklaart. Dat kan. Een jaar. Misschien twee jaar. Of u zoekt naar kansen.